U mag mij niet echt, hè, commissaris. U vindt mij zo'n typische reclamegriet, hè? Zo'n eentje die uiterlijk een en al schijn is... maar die van binnen zo leeg is als maar kan zijn. Ja, heb ik dat ooit gezegd? Ik dacht van niet. Wat ik wel van u vind... is dat u blijkbaar graag op tijd en stond... de waarheid naar uw hand zet. Hm. Wel, juist daarom wil ik eens face to face met u praten, commissaris. Want er is een reden waarom ik dat inderdaad af en toe moet doen. Ik heb vernomen dat Roger Mensaert vanmorgen dood is aangetroffen. Is vermoord, hè? Ja, en... Vroeg of laat zal u erop uitkomen dat ik gisteravond nog bij hem op bezoek ben geweest. Nou, vertel ik u iets nieuws of uh, weet u dat al? Waarom bent u bij Mensard langs gegaan, mevrouw Simons? Ons reclamebureau wil samen met een groep rond Steve Dano een tv-zender beginnen. Public TV. Een groep rond Steve Dano? En over welke groep hebt u dan? Want volgens onze informatie controleert die man een hele race bedrijven en groepen. U zal dan ondertussen ook wel vernomen hebben dat Roger Mensaart zeer goede contacten onderhoudt... met bepaalde leden van de Vlaamse Mediacommissie. Ah, ja. En u bent hem even gaan vragen om die contacten voor u in te schakelen. Voilà. Kijk eens commissaris, u moet begrijpen welke enorme belangen hiermee gemoeid zijn. U hebt toevallig geen idee wie hem vermoord zou kunnen hebben? Ik? Nee, helemaal niet. Zal ik uw glas nog eens bijvullen? Oh, nou, nee. Maar. nee, nee, nee, ik hoef niks meer, hoor. Bedankt. Tussen uh, haakjes. Uh, zou het kunnen dat meneer Van Dorpen ook in een van die groepen rond meneer Dano zit? Van Dorpen? Ja, Jacques Van Dorpen, van Sea Village. De grote vriend van uw baas, of beter van uw zakenpartner, Christian Bernards. Dat is heel interessant, Marcel. Kan je me gauw een kopietje van die lijst sturen? Ja. Ja, tot horen, hè Marcel. En uh, bedankt voor de moeite. Ja. Voilà. Ik had gelijk. Wat? De financiële recherche in Antwerpen heeft inderdaad een paar jaar terug... een onderzoek gedaan naar de activiteiten van Steve Danno. En met welk resultaat? Het onderzoek is voorlopig geclasseerd bij gebrek aan bewijzen. Nou, typisch. Ja, typisch. Maar het neemt niet weg dat het voor ons zeer interessant is. Ja, want uit dat onderzoek is gebleken dat Steve Dano belangen heeft in de vissector. Dano zit daar ook al in. Hm? En hoe heet dat bedrijf dan? Uh, Antwerp Fisheries Manufacturing and Engineering. Volgens Marcel van de Financiële Recherche houdt dat bedrijf zich bezig met... de ontwikkeling en commercialisering van machines voor de visindustrie. Fileermachines en zo. Fileermachines? Oh, ik wist niet eens dat er zo'n machines bestonden. Ja. Misschien moeten we nu maar eens een geleid bezoek bij Sea Village aanvragen... Jij denkt dat we hier een mogelijke link tussen Christian Bernard, Steve Dano en Jacques Van Dorpen gevonden hebben? Daar begint je toch naar uit te zien, Guido. Maar pas op, hè. Jacques Van Dorpen zijn naam is nog nergens letterlijk gevallen. Hmm. Het staat alleszins vast dat Van Dorpen Steve Dano persoonlijk kent. Dat heeft hij aan Pieter toegegeven. Ja, en de kans dat een Vlaams bedrijf als Sea Village geen enkele band met een Vlaamse producent van fileermachines zou hebben, lijkt mij toch wel bijzonder duidelijk. Eh, momentje. Ja. Het gaat hier niet echt om een Vlaams bedrijf, hè? Hm. Antwerp Fisheries heeft zijn hoofdzetel in Frankfurt. Frankfurt? Ja. En de gedelegeerde bestuurder heet Rijnmets. Rijnmets, Rijnmets. Oh, zich! Die was toen. Ja, ook in die het... was ook op dat colloquium van Bernards Partners in het Grand Plaza Hotel. En hij is toen ook onder Wacht, ik heb hier. Zo'n proces verbaal ergens liggen. Hij er was daarin in zijn hoedanigheid van Chief Executive Officer van Rheinmetz Associates. En dat is een van de grootste reclamebedrijven in Duitsland. Ja. Ah, Hanne, Guido, je bent nog aan het werken. Komt goed uit. Ik heb hier namelijk iemand bij die uit zichzelf een verklaring wil afleggen in verband met de moord op Roger Mensa. Ja, ja, die persoon dan maar naar binnen, hè? Ja, ja, ja, maar. Um, oh nou. ja. Nu, ge weet wat voor belang ik hecht aan discretie, hè? En meneer Van Dorpen is heel uit vrije wil naar hier gekomen. Hou daar dus, alsjeblieft, rekening mee. Goed. Oké. Ik kan u zeggen, De substituut kan u nu ontvangen. Meneer Van Dorpen, ik ben substituut Hannelore Martens. Dit is hoofdinspecteur Guido Versavel. Aangenaam. Ja, en, mevrouw, inspecteur. Tot uh... straks dan, Sjaar. Ja. ja, tot straks, Roger. Ja, mm -hmm. Gaat u zitten, meneer Van Dorpen. U wenst dus een verklaring af te leggen in verband met Roger Mensaert. Ja, maar eigenlijk vooral in verband met Steve Dano. Commissaris, wat scheelt er? ziet ineens zo bleek? Ja, sorry, uh... Mevrouw Simons, we waren bezig over de dan over. En als ze nu eens even ging liggen, kom. Laat me je schoenen uitdoen. Ja, nee, laat maar, het zal, het zal overgaan. Nee, niet zo dichtbij. Zal ik iemand bellen? Commissaris? Commissaris? Commissaris? Ah, we zijn nu eindelijk weg, ja. Het werd tijd. En heeft u daar bewijzen van? Brieven bijvoorbeeld of officiële documenten... waaruit blijkt dat Roger Mensaert u inderdaad gechanteerd heeft? En, en, die heb ik niet, natuurlijk niet. Ik dacht er nu echt dat corrupte politici zo stom zijn... om zetten dingen op papier te zetten. Ja, uh, u beweert dat Mensaert u opzettelijk wou dwarsbomen... door aan uw bedrijf een strikte toepassing van de milieunormen op te leggen. Voilà. U voert aan dat uw bedrijf daardoor in zware moeilijkheden zou geraken. Ja, neemt u me niet, niet kwalijk, meneer, maar er zijn nu eenmaal milieuwetten... en die moeten toegepast worden, hè? Pas op, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand in uw positie daar problemen mee heeft. Maar om dat dan chantage te noemen, excuseer me. Mevrouw, maar. de substituut, ik ben zo eerlijk geweest om toe te geven... dat mijn soort in verleden af en toe voor mij een keer een oorske niet toegedaan. En waarom heeft hij dat die laatste keer dan niet willen doen? Ja, nee, omdat mijn zoon gewoon trouwen met zijn maîtresse... En omdat hij dat huwelijk ten alle prijzen wou beletten. Maar in elk geval, ik ben er zeker van dat je nog meer van die chantagepraktijken... ...van mijn soort godoren als je zin doen en laten een beetje van dichterbij zult bekijken. Er lopen genoeg mensen rond die hem heren een kopje klinder hadden gemaakt. Maar daar rekent u zichzelf niet bij? Mevrouw de substituut, gelijk dat June uitgelegd... ...is meneer Danou voor mij tussengekomen. ...en je ervan kunnen overtuigen... ...om te stoppen met zijn praktijken. En hoe heeft Dano dat dan aan boord gelegd? Hij heeft dat Mensaard bepaalde compensaties beloofd. Welk? Oh, daar heb ik geen idee van. En dat heeft Dano uit zichzelf voor u gedaan? Uit sympathie of zo? Nee, nee. nee. Uit sympathie voor Inge Salens, inspecteur. Goed. Meer en niet te zijn. Een momentje, meneer Van Dorpen. Wij hebben anders nog een paar vragen voor u. Uh, Gido, Kunt u ons bijvoorbeeld iets vertellen over de firma Antwerp Fisheries Manufacturing and Engineering? Kan, uh, geen, geen enkel bedrijf dat zo moeite, inspecteur. Sorry. avond nog. Uh, goedenavond, meneer Van Dorpen. Wat was dat nu? Waarom laat u de gelegenheid liggen om eens uitgebreid aan de tand te voelen? Omdat we onze troeven niet al te vlug op tafel moeten leggen, Guido. Zeg, en je hebt toch ook begrepen dat hij ons min of meer bedreigd heeft, ja? Je bedoelt in verband met Inge Salens? Ja. Dat hij Beekman in een moeilijk parket kan brengen? Als dat niet duidelijk was, dan weet ik het ook niet. En waarom is hij die verklaringen komen afleggen? Ah, ik zie voor het ogenblik twee redenen, Guido. Of hij wil zichzelf vrijpleiten van de moord op mensheid, of hij heeft hier langs zijn neusweg ook nog even Dano onder onze aandacht gebracht... Pieter zal nog wel in het zitten, hem kennende. Oh, ik denk dat Van Dorpen daarnet gesuggereerd heeft dat Steve Danel achter de moot op Mensaard zou kunnen zitten. Precies, Guido. Allee, Pieter, neem nu eens op. Hier met gsm. Alleen hoe kan dat hier nu terecht gekomen zijn? Zal ik eraf pakken, zeker? Het weet is de eigenaar wel, die gebeld om hem weer te vinden. Verdomme <tie> ses! Wat heeft jij hier te doen? Is dus met dat verschieten, jong? Allee, meneer! Joes! Allee, wakker worden, ze! Allee! als zich mensgesting duren in de wind, vriend. Je moet beschaamd zijn. Kom eens je naar Kergil. Neem het ik... Breng op, alstublieft. Alstublieft, ik... ik ga dood.